De komende en gaande man, een spel van Leontien van Beurden naar een verhaal van Klaas de Regie Ad Leupler Hallo, met Mrs. Bailey. Met wie spreek ik? Met John. John Ferris. Met wie, zegt u? Met John Ferris. John, vanuit welk werelddeel bel je? Of bel je vanuit Parijs? Nee, nee, nee. Ik ben hier in New York. Ik zit in een hotel. Niet zo ver van jullie vandaan. Het is niet waar. Je zit in New York? Nee, maar, maar hoe lang blijf je? Ben je hier voor je werk? Nee, ik ben hier maar voor één dag... Morgen moet ik weer terug en ik dacht, ik bel Elisabeth eens, hoor hoe het met haar gaat. Maar, maar dan kom je toch zeker even langs? We hebben elkaar zo lang niet gezien. Ik kom bij ons eten. Alleen, we, ja, we gaan naar de Schouwburg vanavond en daarom eten we vroeg. Ja, jammer nou dat het net zo valt, maar ik, ik, ik zou het heerlijk vinden als je met ons mee kon eten. En Bill, Bill zou het ook leuk vinden om je te ontmoeten, dat nou, weet ik zeker. Doen hoor. Ja, ja, ja. Ik weet eigenlijk niet of ik kan. Het komt jullie toch ook niet zo goed uit. Ah, doe het nou maar. We zouden het echt enig vinden. Of, of denk jij soms dat Bill... Nee, nee, nee, nee. Zeg, nee, natuurlijk niet. Nou. Goed, dan doe ik dat. Hoe laat verwacht je me? Half zes. Komt je dat uit? Uh, ja. Ik heb nog een paar dingen te doen. Ik moet nog met een paar mensen spreken en... Uh... Wat boodschappen doen en zo, maar... ...half zes haal ik wel. Nou, tot straks dan. Waar begin ik ervan. Het was helemaal mijn bedoeling niet om er heen te gaan. Waarom belde ik ook eigenlijk? Enfin. Ik zit er al vast. Helpt geen lieve moeder aan. En gelukkig hoeft het ook niet lang te duren, want ze gaan uit zal maar wat bloemen kopen. Witte roos of zo. Taxi! Bent u die meneer die komt? Mr. Ferris uit Parijs? Ja, ja, ik ben Mr. Ferris. En wie ben jij? Ik ben Michael Bailey. Komt u maar binnen. Papa is in de kamer. Maar mama en ze gaan het aankleden. Ze gaan uit. Pap! Daar is die meneer. Ja. Mr. Ferris zeker. Ik ben Bill Bailey. Vertig dat u kon komen. Elisabeth komt zo. Ze is ze aan het omkleden en ik denk dat ze bijna klaar is. Ze zal met een minuutje hier zijn. Maar gaat u toch zitten? Michael, wil je wat voor me doen? In, ja, okay. Op de tafel in de keuken staat een blad met drankjes. Wil je dat even halen? Voorzichtig dragen hoor, en let op het opstapje. Flinke zoon heeft u. Hm. Niet op zijn mondje gevallen. Hoe oud is die? Zes. Nee, verlegen is hij niet. En babbelen kan hij ook. Ah. Mag ik iets schenken, pap? Ik heb het al eens gedaan. Nee, laat mij dat maar doen. Mister Ferris, scotch of martini on the rocks? Scotch graag. Met of zonder ijs? Met ijs graag. Ach, Michael, in de keuken staat op tafel nog een emmertje met ijsblokjes. Wil je dat ook even halen? Ja, pap. Mag ik dan voor mezelf ook wat pakken? Ja, natuurlijk. In de ijskast staat vruchtenstaf. U woont hier mooi? Ja, het is een mooie flat. Het heeft heel wat moeite gekost om hem te krijgen... We wilden niet kopen en als je bij een luchtvaartmaatschappij werkt kun je altijd worden overgeplaatst. Dus er bleef voor ons niets anders over dan te huren. En ze staan in de rij voor dit soort flats. Maar ik neem aan dat het in Parijs ook niet gemakkelijk is om iets te krijgen. Nee, nee, nee, nee inderdaad niet. Oh, ja, voor onze kennis ja. Nou, eigenlijk geldt dat voor alle grote steden. Ik woon in een flat in het 16e arrondissement, Maar ook daar zijn ze niet voor het oprapen. En dan die uh, exorbitant hoge huren. Daarvoor woonde ik in het elfde. Niet ver van de Place de la Dat Is ook niet slecht, maar de buurt is een lawaaier. Het zestiende is veel rustiger en daarom ook zo in trek. Ja, Elisabeth en ik hebben daar eens gelogeerd toen we pas getrouwd waren. We maakten toen een reis van twee maanden door Europa. We hadden nog de kinderen niet en dan kun je gemakkelijk een poosje weg. Hè? Nee, nu gaat dat niet meer. Als ze groot zijn misschien weer eens... Maar hoe dan ook, die reis heeft veel indruk op ons gemaakt. Vooral Italië en dan Spanje. Net alsof het niet meer bij Europa hoort. Hè? Had u een goede vlucht? Nou, dat gaat nogal. We kwamen in een paar luchtzakken terecht. Dat, dat is altijd onaangenaam. Dat wil zeggen, ik vind het onaangenaam. Helaas moet ik voor mijn beroep nog wel eens vliegen, maar plezieren vind ik het nooit. Via of flying noemen ze dat. Mm. Enfin, je bent overal vlug en dat is natuurlijk het grote voordeel. Mr. Ferris vliegt morgen de hele oceaan over. Wist je dat, Marco? Ik denk dat je best een koffertje zou willen dragen. Als ik groot ben, ga ik ook vliegen. Want ik word vliegenier. Ik denk dat ik dat heel goed kan. Als ik groot ben natuurlijk. En ik dacht dat je dokter wilde worden. Ja, ook. Allebei. En misschien ook wel een man die atoombommen kan maken. <laughs> nou, ik zou het voorlopig maar op dokter en vliegenier houden. Dan zul je je handen vol hebben. Hallo. Oh John, wat geweldig dat je kon komen. Wil, wil jij Emily even nemen? Ja, oh, ja ik toe. heb haar. Zo, nou kan ik je eens even begroeten. En goed bekijken. Hallo. Hm. Hallo. Ah. Ik heb een bloemetje voor je meegebracht. Oh, wat schitterend, die witte rozen. En wat een enorm boeket. Ik breng ze even naar de keuken. Dan kan jij ze in een vaas zetten. Ze zullen prachtig staan op de vleugel. Of Michael, wil jij ze even naar de keuken brengen? Ja, voorzichtig, anders spreek je je. Ja, mam. Ja, goed. Zo, ga zitten, zeg. Ja. Dank je. Ik je even goed bekijken. Hoe gaat het met je? Ziet er goed uit. Je bent nauwelijks veranderd, al is het een tijd geleden. Ja, zeg, hoe lang is het wel? Nou... Een jaar of acht, denk ik, hè? Ja, ja, ja, ja inderdaad, acht jaar. Tja, de tijd gaat snel. Ja. ja, ik dacht, ik ben er toch in New York. Dan ga ik eens even bellen om te horen hoe het met Elisabeth is. Het is aardig van jullie om me uit te nodigen voor het eten, maar ik ben bang dat het toch ongelegen komt. Ach. Ja, jullie gaan toch naar de schouw, hè? Natuurlijk kom je niet ongelegen. Dat zei ik toch al, anders had ik je niet gevraagd. Ja, wat jammer nou toch hè, dat we naar die scharpeur gaan. En we kunnen er echt niet onderuit, want we gaan met vrienden. En die hebben ons nou een maand geleden al uitgenodigd. Dus uh, je begrijpt. Maar je komt toch zeker wel eens weer naar New York? Je gaat toch niet in ballingschap in Europa? Nou, nee, nee, nee. Het woord balling gebruik ik liever niet. Hè? Hoe zou je je dan willen noemen? Tja. Nou, misschien eerder de komende en gaande man. Oh, Wat is in een neem, doet het me niet toe. Trouwens, het was mijn eigen keuze om naar Europa te gaan. En ik kreeg die aanbieding van de Monde, die kon ik niet laten schieten. En ik had op dat moment in de steeds ook niks meer te zoeken. Ja, maar natuurlijk ook wel weer eens een keertje hier naartoe. Hè? Hier zijn we, wordt toch niet bij. Al bevalt het wonen in Europa heel erg goed. Vooral Parijs vind ik heerlijk. Er gebeurt een heleboel. Trouwens in de meeste van de Europese hoofdsteden, hoor. En in een uurtje zit ik in Londen. Ja. De beste stad om theater te zien. En dat doe je niet zo gauw vanuit New York. Ja, ja dat moet heerlijk zijn. Ja. Zo. zo. Elisabeth, wil je ook iets drinken? Ja, graag een Martini, graag een. Mag ik wat nooies maken? Ja, nou niet te veel, hoor. Ja, goed zo. Dank je, Yes. Alsjeblieft. Hadden we het nou toch maar geweten, hè? Wat? Nou, dat je naar de steeds zou komen. Hoe lang ben je al in New York? Nou, alleen vandaag. Ik ben heel onverwacht gekomen. Ik moest naar huis zien. De reden is niet prettig. Papa is vorige week overleden. Ach, is papa Ferris dood? Hij is in het John Hopkins ziekenhuis overleden. Ach. Toch nog vrij onverwacht. Vorig jaar heeft hij een attack gehad. En hij is er nooit van hersteld. Zijn hele linkerkant is verlamd. En hij is een jaar in het ziekenhuis geweest. In George is die begraven. 68 was hij. Dat is niet oud tegenwoordig. Voor mijn moeder is het een slag. Al was het niet plotseling. Maar hij was nog maar zo kort met pensioen. Ze hadden zich er zoveel van voorgesteld. Samen reizen en zo. Maar het is niet zo mogen zijn. En altijd gezond en sterk geweest. Een beer van een man. Oh, John, wat vreselijk vind ik dat. Papa Ferris. Ik mocht hem altijd zo ontzettend graag. Wie is het, man? De vader van Mr. Ferris, Michael. Dat was zo'n fantastische man. Maar waarom zei ja. je papa Ferris? Dat zal ik je nog wel eens vertellen, Michael. Waarom nu niet? Ach ja, waarom ook niet? Een hele tijd geleden waren mama en Mr. Ferris met elkaar getrouwd. Hm? Heel lang geleden. Mr. Ferris? Hoe kan dat nou? Jij bent toch met mama getrouwd? Ja, dat is ook zo, maar... Soms trouwen mensen nog een keer met iemand anders. De moeder van Johnny is toch ook voor de tweede keer getrouwd? Dat gebeurt wel meer hoor. Maar kom, het is etenstijd voor jou en Emily. Ik neem jullie mee naar de keuken om te eten en dan gaan jullie naar bed. Hm? Kom maar gauw. Mama en ik gaan uit, dus we moeten voortmaken. Maar papa, mama en Mr. Ferris? Ik dacht, hoe kan dat nou? Fruit nou, Michael, maak voort. Zeg mama en Mr. Ferris wel te rusten. Wel te rusten. Mr. Vers, Wel Welterusten, Wel terussen. Dat liever. Ik dacht dat ik nog mocht opblijven voor de taart. Ja, ja, dat is ook zo. Dat had ik beloofd. Als jij je bordje leeg hebt en als je gewassen bent en je pyjamaatje aan hebt, dan mogen jullie nog even terugkomen. Krijgen jullie nog een stukje taart. Nou, kom. Kom maar. ga naar papa toe. Dag liever. Ja. Jullie hebben je huis mooi ingericht. En je stijl Oh, een prachtige vleugel heb je daar Ja, ja, het is een berchtuin Maar oh, die heb ik nog niet zo lang Ja, we konden hem voor een uh, zacht prijsje overnemen van iemand die kleiner ging wonen En hij is nog niet zo oud van de vorige was de klankbodem gebarst En oh, dat is een kostbare reparatie Bovendien was het een oud beestje Alhoewel, aan die nieuwe moest ik in het begin hm. toch wennen, hoor. Die andere was een pleihel, weet je ja, wel. Ja, ja, ja. En die hebben zo'n heel andere klank. Ze, ze spelen ook veel lichter. Nee, ja, maar nu ben ik eraan gewend. Oh, je speelde nog altijd. Hm. En ook nog altijd zo mooi? Ach, mooi. Nou oh ja, ik speel nog wanneer ik in de gelegenheid ben, maar... Uh, met de kinderen is er nauwelijks tijd voor echt te studeren, dus... Uh, <laughs> veel vooruitgang. Nee, dat zit er niet in. Ach nee, als ze groter zijn, dan ga ik wel weer eens les nemen. Maar ik, ik speel nog altijd graag. Ja. Uh, wil je wat voor me spelen, Elisabeth? Oh, maar natuurlijk, natuurlijk. Wat doe ik hier eigenlijk? Waarom ben ik hier naartoe gegaan? Het is duidelijk dat ze gelukkig zijn met hun vieren. En ik heb hier maar ingedrongen. Of nee, nee. Nee, dat, dat is niet zo. Zij heeft erop aangedrongen dat ik zou komen. Ze wilde natuurlijk laten zien hoe gelukkig ze nu is. Dat ze mij niet meer nodig. ...naar de Schouwburg. Misschien hebben ze dat ook maar verzonnen om snel van me af te zijn. Ik mocht alleen even van uw geluk proeven... Kan ik de soep opdienen? Uh, ja, Janice, doe maar. Uh, ja, Dank je. Wel, kom je eten? Kom je aan tafel, Ja. Dat was mooi. Weet je dat Krijger de Lune het eerste was dat je voor bespeelde? Oh ja, is dat waar? Ja, ja. Maar je speelt het nou nog mooier. Je bent gelukkig, hè? Zo, het grut is gevoed en gewassen. Zullen we gaan eten? Die <tie> Michael, hij hield er maar niet over op. Ik begreep er niets van. Het zat hem nogal hoog, geloof ik. Ja, wat vervelend, hè? Ik versprak me gewoon. Had je het hem nog eens verteld? Ach nee, ik vond hem nog te jong, hij is pas zes. En waarom zou we? Het is alleen maar verwarrend. Ik dacht op een goed moment, als hij wat ouder is, dan komt het wel ter sprake. Trouwens, zo bijzonder is het toch niet? Ja, ja bij ons uh, speelt ook zoiets. Maar het ligt een beetje anders. Janine is gescheiden en haar zoontje woont bij ons. Hij gaat regelmatig naar zijn vader. Janine? Wie is Janine? Oh, ja, ja, natuurlijk. Hoe kan je dat nou ook weten? Janine is mijn vriendin. Of beter gezegd mijn uh, nieuwe levenspartner. We wonen samen. Vorige herfst... Ja, ja, was het voor de herfst. Ja, inderdaad, rond deze tijd heb ik haar in Rome ontmoet. Je hebt geen idee hoe prachtig Rome is in de, in de herfst. Zo zacht. En alles staat nog in bloei. Janine de Sangres. Sopra. Ach. Ja, ze zong daar uh, de gravin in Le Nosse di Figaro. een van mijn favoriete Mozart-opera's. Die Italianen juichen en klappen naar iedereen. Ja, oh, Daar word je gek van. Wat een opgewonden volk. Ja, dat hebben we in Verona ook meegemaakt. Ja. Ja, ja, ja. Maar het was wel een belevenis. En al die kaarsjes die tijdens de ouverturen branden... en die iedereen tegelijk weer uitblaast, ongelooflijk. Maar het ontroerde me wel. Dat, dat zagen we daar ook alweer. La Bohème. Oh ja, natuurlijk La Bohème. Ja. Ik moest daar interviewen. Het was wat je noemt een coude voedere. Na de voorstelling zijn we samen teruggereisd naar Parijs. Waar ze woonden. En waar ze toen de Tosca moest zingen. Een week daarna trok ik bij haar in. Klankzinnig eigenlijk. Gewoonlijk niks voor mij om zo'n drastische stap zo snel te nemen. Maar we waren allebei verliefd. Ze was eerder getrouwd met een Zweedse bankier. Maar daar is al enige jaren van gescheiden. Binnenkort gaan we trouwen. Waarom zit je nou toch te liegen? We gaan helemaal niet trouwen. Voorlopig niet Zit er helemaal nog niet in Als die man dan maar wilde scheiden En zij Zit er toch ook nog niet los van Waarom zit ik je nou over handjes te vertellen Ja, ja, in het voorjaar trouwen denk ik Dat hangt een beetje van haar engagement af Zo leuk als hij hier moest zingen hè? Dan kon ik haar aan jullie voorstellen John, wat heerlijk voor je En voor mij ook hoor ik vind het toch fijn om te weten dat we nou allebei onze plek hebben gevonden. Ja, ze zat erover in, hoor. Het beelde niet zo flauw. <güls> Natuurlijk liep ik er niet dagelijks over te toppen, maar... toch is het prettig om te weten dat John nu ook weer gelukkig is. Is toch fijn? Er lopen genoeg ongelukkige mensen rond. Je, zei je dat Janine zoontje heeft? Hoe oud is hij? Ja, Jean-Luc. Hij heeft de leeftijd van jullie, Michael. Oh? Een pittig ventje. Hij spreekt Frans, Zweeds... En een beetje Engels. Ja, ja, dat krijg je met een Franse moeder, een Zweedse vader... en een Amerikaanse minnaar. <laughs> ja, jullie begrijpen dat je natuurlijk wel even aan me moest wennen. Hè? Ineens zo'n vreemde man in huis. Zo, de ene dag op de andere. Maar het gaat uitstekend. Hè? Ik ga dikwijls met hem naar de Tuilegieën. Of naar de Tour Montparnasse. Daar heb ik hem de namen van alle hoge gebouwen van Parijs geleerd die naar de kortst mogelijke tijd kent en hij is van buiten. Ook gaan we wel met ons tweetjes naar het poppentheater. Ja, Janine is natuurlijk door haar werk veel weg en hij dreigt een beetje te vereenzaaien. Oh, kijk eens aan, wat mooi. Lang zal hij zal hij leven, in de gloria. In de gloria, in de gloria. Ja. Ja. Hoera. Hibibibibibu. Hoera. Hibibibibibu. Ja, hoera. Hoera. ja, dat is waar ook. Ja, ik ben jarig. Ja. Dat je dat nog wist. Nou, maar dan. Door alle toestanden in George heb ik er zelf niet eens aan gedacht. Ja, maar wij wel, hoor. Blaas jij de kaartjes maar uit, John? Het zijn 38 kaartjes. Hm. Veel, hè? Mama had 36 kaartjes. Ja. Ze kon ze allemaal in één keer uitblazen. <laughs> nou, ik denk dat ik dat niet kan, hoor. Help je me mee, Michael? Ja, hoor. 1, 2, 3. Ah! Prachtig! Ja. Ja, ja, ja. Ja. jij maar aan, John. Hier, Hier is een mes. Dankjewel. En dan mag Michael ons allemaal een stukje geven. Ja. Nou. Oh, dankjewel. Ja, Jennis heeft er ontzettend haar best op gedaan. Nou, oh, het ziet er heerlijk uit. Dankjewel. Hier is wel Toch, fantastisch. Ja. Zalig. Heel lekker. Nou, dat was een heerlijke verrassing. Maar nou moet het toch langs op ons weg, hè? Ik hou jullie maar op. Nee, hoor, we hebben nog wel een kwartiertje. En we kunnen rustig doen, want we worden door onze vrienden gehaald. Nou, wat gaan jullie zien? Een toneelstuk? Nee, we gaan naar een musical. Ja, vroeger hield ik er helemaal niet van. Ik kende het wel, klassieke muziek. Dat was het enige wat ik wilde horen. Hm. Dat is onzin, natuurlijk. Abel heeft me bekeerd, ja. de musical. Ik ben er nou dol op. Nou, als hij goed is, natuurlijk. Hm -hmm. En vooral als er veel in gedanst wordt... <laughs> Kom, nou stap ik echt eens op. En dank voor de hartelijke ontvangst. O, hier. Ik zal je mijn telefoonnummer in Parijs geven. Ja, fijn. En ook het nummer van mijn werk. Die weet nooit of je de plas weer eens oversteekt. Ja. En dan moeten jullie me plus opbellen. Dames en heren, in Parijs. Deelt u nu niet meer boven en uw als vastmaat alsjeblieft. Wij nee, danken voor het gebaar dat u in de ontvangst hebt gesteld en wij wensen u een prettige verblijf in Ik dacht dat het mama was. Ben je nog niet in bed? Weet je hoe laat het is? Nee, ik ga nog niet naar bed. Ik wacht op mama. Waar is mama dan? Ze is uitgegaan met tante Jean-Jean. Waar naartoe? Weet ik niet. Ik ga verder met mijn tekening. Ik ben een trein aan het maken met een heleboel wagons. En daar zitten een heleboel mensen in. Kijk maar. Hmm. Dat is mooi, zeg. Dat is heel mooi. Ga je zondag met me mee naar de Tuilerieën? Zou je het leuk vinden? Dat wil je toch altijd zo graag? En ik teken er dan ook het stationschef bij. Dan gaan we zaterdag eerst bij La Samaritan een bootje voor je kopen met zeilen erop. Wil je dat? Ja, meneer Jean. Ja? Heb je hem gezien? Uh, gezien wie, Uw papa die dood was in Amerika. Zag hij er dood uit? Was u bang? Wij gaan heel vaak naar de Twilogy Jean-Luc. En dan mag je ook ritjes gaan maken op de pony. En we gaan ook eens naar Tour Panas. Die is heel hoog. Daar kun je heel Parijs zien. En jij mag zeggen wanneer we naar het poppentheater gaan? Het poppentheater is gesloten. In De Komende en Gaande Man: Een spel van Leontier van Beurden. Naar het verhaal van Carson McCullers werd John Ferris gespeeld door Cor van Rijn, Elizabeth door Henny Orry, Bill Bailey door Jimmy Berghout, Michael door David Koppers en Jean-Luc door Vincent Elbrink. Daarnaast hoorde u de stem van Gerry Mantel. De regie had Ad Leupler.